Dat. Op straat hebben de schutters twee politieagenten doodgeschoten, waarschijnlijk bewaakten die het kantoor. De schutters riepen dat ze de profeet kwamen wreken en hadden het over spotprenten die de islam beledigen. Er is ook een aantal mensen gewond geraakt, van wie vier er slecht aan toe zijn. Er waren drie daders, naar hen wordt nog steeds gezocht. De Franse premier Waals zegt in een reactie op de aanslag dat Frankrijk in zijn hart is geraakt. Iedereen in Frankrijk is volgens hem geschokt. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon noemt de aanslag afschuwelijk, niet te verdedigen en een misdaad in koele bloeden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry heeft gezegd dat alle Amerikanen vandaag naast het Franse volk staan.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 Het OM heeft een celstraf van anderhalf jaar geëist tegen Willem Holleder... in het zogeheten Anders-proces. Hij staat terecht voor afpersing en het bedreigen van misdaadjournalist Peter R. de Vries. Het OM wil ook dat Holleder alsnog drie jaar uitzit... van de straf die hij kreeg voor het afpersen van vastgoedhandelaar Willem Enstra. Het weer, later vanavond en vannacht regen en morgen ook periode met regen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 We hebben geweldige acties. Nu het hele jaar gratis glazen. Komt u bij ons kijken? Slingeroptiek kunt u vinden in de grote krocht in Zandvoort. En zin in Zandvoort. Yes, yes, yes. Oh Jean, zo met z'n tegen. Eerst daar fietsje. Once upon a young year, when all our shadows the animals inside came out to play.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 bij ZFM en daarvoor Avicii's nieuwste The Knights. Net gereleased voor uh, Out nieuw. Hartstikke mooi om meteen The Knights The Night te maken. Hé, hey, um, zometeen gaan we terug naar het jaar 2009. We hebben drie platen geselecteerd uit 2009. En de vraag is aan jou, welke van die drie wil je horen? Ik kan je antwoord mailen naar kolaard.hotmail.com. En hier kan je uitkiezen allereerst de All-American Reject. met het lievelijke liedje Gives You Hell... Of Heb je meer zoiets van? Geef mij maar Mighty Cyrus en The Climb. It's the climb. The I'm facing, the I'm of heb je zoiets van? Ik ga lekker gokken met Katy Perry waking up in Vegas. gaat ja, het worden voor jou. Wil je uit het jaar 2009 graag horen? Katy Perry, Waking Up in Vegas. Miley Cyrus, The Climb of the All-American Rejects. Met hun Give Shield helm. De keuze is compleet aan jou. En tevens reuzen. Want het rijmt het niet en dan mag het niet in dit programma. Hotmail.com is mijn mailadres. Daar kan je kwijt welke van deze drie uit 2009 je wil horen. Edward Maya en Vika, Julia nu hier bij CFM. Stereo Love. I'm <laughs> a bij ZFM in Stereo Love Maurits de jongen Hond Maurits de jongen Hond Hond Hond Hond, hond. Maurits de jongen hond hond hond, hond. Jonge. Hond. hond hond hond met deze week de vraag ik douche erg lang. Dank jullie wel voor jullie antwoorden. We gaan eens even kijken wat voor uitslag eruit is gekomen. Terug op de vierde plek. Ruik je die veldnus lucht? Dat ben ik. Ik douche namelijk het liefst helemaal op. Ik ben blij dat die op de vierde plek terecht is. Gekomen. Op de derde plek terechtgekomen. Ik douche af en toe iets te lang. Dan is het gewoon even iets waar ik naar verlang. Terechtgekomen op de tweede plek. Nee, ik douche het liefst vrij kort. Anders gaat mijn tijd en huid naar kort. En... Terechtgekomen op de eerste plek. De apotheose. De plek waar je terecht wil komen. De plek van de plek. De plek. De plek. De plek. Die zo jeukt dat de plek bijna blauw is. Ja, ik en mijn douche zijn elkaars beste vriend. Ik vind elke ochtend dat ik een lange douche heb verdiend. Oh. Vuile waterverspillers. Ik verwacht zo meteen een telefoontje van Greenpeace hier naartoe vanwege jullie. dat jullie wel voor jullie eerlijke antwoorden. Daar kunnen we in ieder geval nu van uitgaan. En ik zou maar eens een stevig gesprekje aangaan met je ouders. Of je misschien mee gaat betalen aan de waterrekening. Is dit het ideale moment waarop ik ga zeggen dat ik elke ochtend minstens een kwartier onder de douche sta? Do you hear me? Talking to you. Across the water.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 Baby Zwijmel, zwijmel. Katie, oh. Ed Sheeran, thinking out loud. Hier bij CFM en daarvoor Jason Mraz. samen met Colby Colley en Lucky Naar Vegas gegaan. Over Vegas gesproken, dat is één van de drie opties. Weekend bij Vegas hadden we staan Katy Perry, Miley Cyrus, The Climb. En de All American Rejects, Give You Hell als ultieme classic uit 2009. En met... Iets meer dan 50% van de stemmen... <lacht> ...hebben jullie gekozen voor The Climb van Miley Cyrus...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 Faith is shaken, but I I gotta keep trying. I see if him, you're the decline. Maar boy. Kengs Denk Jong komt eraan. War, net als Earth, Wind and Fire. Let's crew. Eerst je weer update. Vanavond toenemende bewolking en vannacht regen bij een minima van 1 tot 5 graden. Morgen is er veel regen en een stevige zuidwester soms hard aan zee. In de loop van de middag en in het westen droog en opklaringen. Het is zacht rond de 9 graden. Vrijdag overwegend bewolkt en periode met regen. Stevige wind en nog zachter met 10 tot 13 graden en dan je verkeersinformatie aangeboden door VIP. Dus er op de weg twee meldingen. De A5, hoofddorp Amsterdam. Tussen amsterdam Westpoort en Knooppunt Westrandenweg. Daar een afsluiting van de rechterrijstrook komt in verband met slecht wegdek. En nog tussen de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Amersfoort-Varthorst en Nijkerk. Dat is bij hectometerpaal 31.8. Is een ongeval gebeurd. Nog een onbekende extra reistijd. Wel een hoop flitters te beginnen op de A6. Lelystad-Muiderberg. Tussen Restaurant en Almere-Buiten. Bij 65.9. De A12-Gouden in Den Haag tussen Soetermeer en Nooddorp bij 10.9. De A20 hoek van Holland-Rotterdam bij Afrit Vlaardingen West. Daarbij 19.8. De A20 hoek van Holland-Rotterdam bij Afrit Vlaardingen West. Daarbij 19.8. De A27 Gorkum-Breda bij Berkendam 33,8 is dat. De A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Nieuwendijk bij 25,6. De A28 Utrecht-Amersfoort tussen knopend Rijnsweert en Den Dolder, daarbij 1,8. De A50 arnhem apeldoorn bij afrit Doenen daarbij 197,2. En de laatste is gemeld op de A59 Waalwijk-Breda tussen Waalwijk en Bussen, daarbij hectometerpaal 113,9. Eentje die wij niet hebben, meld hem via flitsers.nl of mobiel via je smartphone met touchscreen op m.flitzers.nl. Let's hear it for new Stefan Kolluit Met de hits van Beachmasters Fox Stevenson What's gotta do? What? Mark Ronson en Bruno Mars Don't believe me, just watch. them. The boogie down, down, all through the boogie down. en ik weet niet of ik dat ooit wel eens onair verteld heb, maar uh, ik heb sowieso één iemand, dat is mijn allertrouwste luisteraar, en dat is mijn oma. En af en toe dan staan er van die platen op mijn playlist, en dan denk ik, nou, als ik deze draai, dan zou er wel eens een reactie van oma kunnen komen. En die was er weer bij Earth, Wind Fire, hier bij ZFM, je hoorde Let's Group. Ariana Grande, die komt er zo meteen aan, Love Me Harder, ook Maroon 5, If I Never See Your Face Again. Maar eerst even los met de Benga Boys, boom, boom, boom, boom. time. Um. Ja, Gast, rot op. I'm not a 90s kid, bitch. Ik wil iets anders horen. Dat kan, want aan het eind van dit uur... heb ik een lege plek op de playlist. Laatste woord in dit programma is ook in 2015. Gewoon voor jou. Wat wil je horen over uh, een klein kwartiertje? Waar wil jij deze uitzending mee uitgaan... en deze uitzending weer een waardevolle herinnering... in jouw hersenpan geven? Wat wil jij horen als laatste plaat van dit programma? Je mag het laten weten. Mailadres staat open. Mag alles zijn, zolang het maar in Spotify staat... Anders krijg je allemaal technische logistieke issues. Moet je niet hebben. Call uit het hotmail.com. Mailadres staat open. Twitteren dat kan ook. Naar at CFM Beach Masters hoor je zo meteen? Maroon 5 Ariana komen er ook aan. En dit is Ariana Grande met The Weekend. 5 en Rihanna, if I never see your face again hier bij ZFM. En daarvoor nog uh, Ariana Grande samen met The Weeknd Love Me Harder. Een paar tellen nog om jou die kenbaar te maken. Dat kan via de mail hotmail.com. Wat wil jij horen als het laatste woord in het programma? Gaan we die binnen vier minuutjes voor je draaien? Recappen we ook nog even op deze uitzending, dat allemaal zo meteen. Maar eerst, we staan bijna weer hier ergens op te treden. Maar nu voor jou op de radio hier bij ZFM. De script: Een break-even.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 I'm a sleeping Cause when a heart breaks No, it don't break even FM en Break Even. Het was CFM Masters van 7 januari 2015. Waarin deze studio soms onherkenbaar is door het aantal USB-sticks. Mensen lang douchen. Heel lang douchen. Greenpeace boos was. 9 vodka Red Bull in een uur gewoon echt te veel is. Oma ook dit jaar weer van de partij is. Ojinder er ook in 2015 gewoon chill uitziet we in 2015 meer frikandellen gaan eten. Minder naar de sportschool gaan. Meer gaan schelden. En minder creatief gaan doen. En we in 2015 ook weer verzoekjes gaan draaien. Het laatste woord gewoon weggeven. Zoals voor Tom. Hij wilde graag sweet nothing horen van Kelvin Harris. Gaan we voor je doen. Ik zeg graag tot volgende week.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 Op de Place de la République in Parijs is een stil protest aan de gang tegen de aanslag. Mensen staan er met protestborden en exemplaren van de Charlie Hebdo. Ook in andere Franse steden en in Brussel zijn spontane bijeenkomsten.